Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbreken en dit is het nieuws van NOS op 3. Sportscholen baden dat ze langer moeten wachten tot ze open mogen. Ze keken uit naar 11 mei, die datum stond in het openingsplan. Maar het dimensionair kabinet ziet het niet zitten om dan meer te versoepelen. Het wordt zeker een week later, maar misschien wel langer en daar zijn de sportscholen niet blij mee. Wat frustrerend is, is dat er continu aan voorbij gegaan wordt dat onze sector een deel van de oplossing is. Dus een goede weerstand door een gezonde leefstijl bewegen... Dat draagt bij juist om die druk op de ziekenhuizen te verlagen. Natuurlijk hebben we begrip dat er kritisch gekeken wordt om die druk op de zorg niet te hoog te laten worden. Maar wij zijn daar een oplossing in. Ze worden nu op één hoop gegooid met pretparken, theaters en dierentuinen. Zijn ze het niet mee eens? Ook die hebben trouwens laten weten teleurgesteld te zijn. Een afspraak maken voor een coronatest of een vaccinatie is moeilijk vandaag. Eerder riep de GGD al op om niet online een afspraak te maken omdat er een technische storing is op de sites... Maar ook via de telefoon is het niet makkelijk. De GGD kan de boel niet koppelen aan je DigiD. Dus geen afspraken maken of testuitslagen inzien. En in Leeuwarden zien ze ze vliegen nu. Nee, nee, nee, ik ben niet bang, ik ben niet bang. Dat sowieso niet. Oh, net zei je, ik, ik schijt zeven kleuren, maar dat valt wel mee. Nee, was een geitje, was een geitje, nee. De hele ploeg van Kambuur komt over de Friese stad in Helis om te vieren dat ze kampioen zijn van de eerste, divisie. divisie. Groots kampioensfeest zit er door corona niet in. Het idee is dat fans op de grond met geel-blauwe spandoeken en vlaggetjes klaarstaan. Deze jongen staat in een flink versierde straat. Ik vind het geweldig. Wat is er zo geweldig aan? Nou, gewoon alles. Die spelers ja. Ben je een grote fan van Kambuur? Nee. <lacht> je dacht, als er een feestje is, dan doe ik gewoon mee. Ja, ik ben van Jereveen. Een paar spelers vliegen niet mee. Die durven het niet aan in de heli. De trainer ging wel mee. Trainer Henk de Jong, die komt hier horen in. Henk, hoe wie het? Ja, geweldig. Heb ik het weer nog voor je? In het noorden en noordoosten is de kans op een bui. Verder is het een stralende dag met veel zon en 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Fiede tussen Knopend Raasdorp en Beverwijk Oost. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Op de A9 vanuit Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij Knopend Rottepolderplein. Daar staat 5 kilometer Fiede vanaf Knopend Velzen. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, we laten we hopen dat het weer goed gaat met de vogel. Nou, vanmorgen, die mensen die uh, vanmorgen naar Goedemorgen Zandvoort uh, hebben geluisterd... hebben er natuurlijk de drie gedecoreerden uit Zandvoort... er is later nog één bijgekomen. Want die wethouder van ons, die, uh, Van Haafden... die is in de meer ook nog uh, uh, onderscheiden. En uh, ook een mevrouw die er nog in een, een rechter, die, uh, of een juriste... advocaat, ja. advocaat die met pensioen gaat... werd ook nog door onze burgemeester Molenburg uh, op 30 april verrast... Met een onderscheiding. Dus totaal uh, zitten we dit jaar op uh, vijf. Maar Willem, heeft, Willem uh, van Oranje heeft gezegd... Uh, veel te weinig aanmeldingen voor lintjes. Dus uh, uh, niet, ge, niet, ge, niet geschoten is altijd mis. Dus ik zou zeggen, als u iemand heeft die u wil, wil uh, uh, nomineren daarvoor... Uh, schroom niet en uh, vervoeg u bij de gemeente.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 Everybody have a light blanket, come when I'm calling, what you need is right here, darling, all night till the morning, keep you waiting on the window when the rain is falling. Yeah, Zo, en wij hebben hem als uh, een van de eerste gedraaid. Deze nieuwe single van uh, Chris Cross, Amsterdam en Shaggy. Je weet wel van ook Carolina en in Early in the Morning. Nou, we zullen dadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst laten we de zon schijnen met net.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 en dan schijnt de zon wel he, met deze heerlijke zomerse muziek <middels> En of die zon ook daadwerkelijk blijft schijnen, dat weet Albert-Jan. Vertel, Albert-Jan. Allereerst allereer, allereer, allereer nog even, bedoel, het was dan. Uh, uh, die dag na Koningsdag was het mooi weer. Maar, de, ja. maar die twee dagen daarna had je natuurlijk wel weer een gigantische paraplu nodig. Hè? Ja, ja, ja, de ja. Want ja. die. kwam het uit de, uit, de, uit, de, uit de hemel. Dus een klein parapluutje had dat niet gered. Nee, en dat uh, lachgebekje uit uh, Den Haag, uh, zeg maar, je weet wel uh, wie ik bedoel.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 Your dreams with thee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 It was the only life that he knew. Ragtime, dead old Joe. It was the only thing he could do. Ragtime, dead old Joe. And when the hero walked in the door, Charlie Chaplin fell to the floor. Who has it made the show? Ragtime, dead old Joe. As <laughs> Joe's Moon and groomed, and, and talking pictures came to town.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 The hero walked in the door, a Charlie Chaplin fell through the floor. Who was it that made the show? Rocktime Piano Joe!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 Een heerlijke gauwauw op CFM Zandvoort op deze zonnige zaterdagmiddag. Waar je gewoon vrolijk van wordt. De ragtime Piano Joe hoorde je. Nog een uh, kort berichtje, zo vlak voor het nieuws en weer van drie uur. Ja, enige tijd geleden, of kort, kort geleden, uh, verscheen er weer een uh, nieuwsbrief van de Formule 1 vanuit de gemeente Zandvoort. Met daarin een uitgebreid voorwoord van Raymond van Haven, de verantwoordelijke wethouder hiervoor.